Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Amsterdam is voor de derde keer een rode lijnprotest gehouden. Aan de mars door de binnenstad deden volgens de organisatie een kwart miljoen mensen mee. Veel meer dan aan de twee eerdere betogingen in Den Haag. Amnesty International, Oxfam, Novib en andere organisaties willen met de betogingen het kabinet dwingen tot een hardere houding tegenover Israël. Premier Schoof schrijft in een reactie dat hij de boosheid, zorgen en het gevoel van machteloosheid van de betogers begrijpt. Hij noemt het immense leed in Gaza onaanvaardbaar en onverdedigbaar. Maar over extra sancties tegen de Israëlische regering schrijft hij niets. De eerste vier Nederlandse opvarenden van de schepen... die naar de Gaza-strook wilden, hebben Israël verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat ze naar Madrid worden gevlogen. Daar worden ze opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade. Honderden activisten wilden met een aantal schepen hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël onderschepte de vloot en arresteerde alle mensen aan boord. Voor woningbouw wil GroenLinks PvdA komende tien jaar ruim 36 miljard euro uittrekken. Per jaar moeten 100.000 woningen worden gebouwd. Als het aan GroenLinks PvdA ligt, komt er een nieuw soort woningcorporatie voor de middenklasse... en gaat de maximale inkomensgrens voor coöperatiewoningen omhoog. De Slovene Tadej Pocacar is in Frankrijk Europees kampioen wielrennen op de weg geworden. Tijdens de rit van 202 kilometer reed de wereldkampioen op 75 kilometer van de finish weg uit een grote groep van ruim 20 man... Tweede werd Remco Evenepoel op een halve minuut. De Belg eindigde vorige week bij het WK in Rwanda, ook al als tweede. In de eredivisie heeft Feyenoord vanmiddag in de Kuip met 3-2 gewonnen van FC Utrecht. De Rotterdammers blijven daarmee koploper op drie punten van PSV. FC Twente won thuis met 2-1 van Heracles. Het weer, de meeste buien nu in het oosten van het land. Al blijven vanavond overal buien mogelijk. Morgen bewolkt en soms wat regen of motregen. Het wordt dan 14 tot 17 graden.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 Me alumbra, heiros pa la tumba, nosotros pa la rumba. This is the rhythm, real, real, real, real, real, real. real Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the real, real, real. They eat the like fuego. Mm -hmm. night. We bout to spend the dinero, oh, yeah. we party to the extremo, baby. This is the real, real, real. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Sorry je kunnen Styles upon styles upon styles, I got several. Wanna be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry go rooftop. I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Huta, I learned that shit down in Mexico. <laughs>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 Aan de ogen Wat is er mis Wat kan ik voor niet doen Thank you. door It's my. you had Let's go. Nationael begint heb je zelden. Zandvoort. Dit is ZFM.